Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in het Brabantse Valkenswaard is een bewoner om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Door de brand moesten de bewoners van 35 kamers elders in het gebouw worden ondergebracht. Negen kamers zijn door de rook niet meer bewoonbaar. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's profiteert van de schuldencrisis. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal met 56 stijgen... tot ruim 130 miljoen euro. De omzet kwam ook flink hoger uit op ruim 420 miljoen. De winststijging is te danken aan het feit dat er meer schuldpapier is uitgegeven. Moody's verwacht minder goede resultaten voor het tweede halfjaar. Een van de topmannen van de kredietbeoordelaar moet zich in Washington... verantwoorden voor de rol van Moody's in de financiële crisis. Het internationale ruimtestation ISS wordt waarschijnlijk rond 2020 afgedankt. De gebruikers, waaronder Europa, de VS en Rusland... willen het ISS gecontroleerd in de stille oceaan laten storten. Dat heeft de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos bekendgemaakt. Oorspronkelijk was het plan om het ISS al in 2015 te verlaten... maar het wordt nu gebruikt tot 2020. Het ISS kan niet in de ruimte blijven... omdat het dan als ruimtepuin te veel gevaar oplevert. Het ruimtestation is het grootste object in de ruimte dat door mensen is gemaakt. Het is op gezette tijden met het blote oog te zien. Het Russische ruimtestation Meer werd in 2001, na 15 jaar, ook in de stille oceaan gedumpt. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 13. En bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken. Ochtend zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien met vooral in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 land in maart.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 But then you drive all night, saying what use is a knife when you can't sleep anymore. For miles to make me smile. Before I'm happy I was wrong. At least I can sing a love song. There's no reason to believe in life outside the bitter rain. sleep anyway, you might be tired, you're standing right in front of my face, and you save me, you save me from hate, and it's so close to love, no one, baby, so no one's ever done anything like this for me before, no one's ever drove for miles to make me smile, No one's ever done anything like this for me before. fall, baby. No one's ever shrewd for miles to make me smile before. Dat is wat je hoorde. En de stem die is van Just Stone. Die heeft een nieuw album afgeleverd onder de titel LP1. En daarop heeft ze nauw samengewerkt met Dave Stewart. Dave Stewart die eens hoorde bij de U-Rhythmics. LP1 met daarop dus dat Drive All Night wat ik je liet horen. En voor het nieuws van drie uur hoorde je... De stem van Mylène Farmer, een liedje uit de Franse hitparade van dit moment... onder de, de Engelse titel Lonely Lisa, Mylène Farmer dus voor het nieuws. Welkom bij het tweede uur, de nacht ging anders bij de vader op Radio 1... met aandacht uh, in dit uur voor Ina van Vaassen... Amy Winehouse komt langs. Aandacht ook voor Johnny Hoes en Dan Peek. Kortom, de mensen die ons de afgelopen week zijn ontvallen. Daar staan we even stil bij. 30. Jullie, zaterdag aanstaande, dat wordt een drukke dag voor het gezelschap van de jeugd van tegenwoordig, want ze verzorgen die dag maar liefst drie optredens, van twee in België en één in Nederland. Nou, hoe ze het doen, ik weet het niet, maar in ieder geval zal bij elk van die optreden het volgende gezongen worden. De stad van Toluca is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 Hola, DJ, het is Span, ya, Ik ben Stang, maar het is geen tinker. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikker, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, nemen Spaanse, het Neem Nemen Spaanse, don't desta mi dinero. Wees nog nooitjes en tot ziens. Met felente, nunca nooit vriends. Los gezelligitos, don't desta genitos. Oh. Costa de osos, los gezelligitos. ¿Dónde está oh. Costa de Hola de de stagiaan niet. Oh, de de de stagiaan niet. Oh, de stagiaan niet. Oh, de stagiaan niet. Oh, de stagiaan niet. Oh, de stagiaan niet. Spa's of bossa voor die hostjoriezo. Bokatje kom maar That is fabajejo El aanus del, del diablo, dat is de costa del sol. Er del diablo, dat is de costa de sol. Yo quiero ik wil, ik yo quiero wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil,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 Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, get spinning, get spanshown, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, get spinning, get spanshown, yes, this is heroin about. is een drukke dag voor de jeugd van tegenwoordig. Want zij treden zaterdag op tijdens het Suikerrockfestival in het Belgische Tienen. In Nederland zijn ze actief bij het Rocket Open Air, en dat is bij de Maagse Veense Plassen. En ook in België zijn ze actief bij het X-Beach Festival. Aan de kust. Drie festivals uh, die ze moeten bezoeken. De Jeugd van Tegenwoordig. Ach, ze zijn nog jong, zullen we maar zeggen. Dus het zal vast wel lukken. En uh, bij welk festival je ook bent, je zal ongetwijfeld dit Get Spanish horen. De meest recente hit voor De Jeugd van Tegenwoordig. Uh, aandacht voor muziek in de reclame. Zowel op deze zender Radio 1 als ook bij de collega's van BNR... hoor je een commercial van DHL... Die pakjes bezorgt. En als uh, je die reclame hoort, dan hoor je deze muziek op de achtergrond. Amy Winehouse heeft dit ook nog eens een keer uh, gesampeld voor Tears Dry on Their Own. Maar je hoorde nu het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. En zoals ik zei, dit liedje wordt gebruikt bij een commercial van de, de van het bezorgbedrijf DHL regelmatig te horen op deze zender. Marvin Gaye en wel in de mountain high enough. Dan was er, uh, dat werd dan uh, vanochtend vroeg bekend, het overlijden van Dan Peek samen met Dewey Bunnell en Gary Beckley eind jaren 60, een van de oprichters van de groep America.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 Didn't already have And cause never was a reason For the evening Or the Tropic of Sir Galahad So please Believe in Me when En uit 1974, hoorde de groep America, die er in 1974 bestond uit een drie personen. Te weten, Julie Bunnell, Jerry Beckley en Dan Peek. Dan Peek, die afgelopen zondag op 60-jarige zes, op leeftijd in zijn slaap is overleden. Dan Peek, die verliet in 1977 America om te gaan beginnen aan een solo-carrière. En die solo-carrière benutte hij om zich te gaan wijden aan religieus repertoire. De andere twee jongens, George Bernal en Carrie Beckley, die gingen samen verder. En als duo hadden die in 1982 nog een hit met You Can Do Magic. En dan was er zaterdag ook het bericht van het overlijden van de actrice Ina van Vassen. Een leven spook van magerheid, een lange dunne rariteit, een peiling van een meid. Als je zank, wist je pas wat voor, op, zij of achter was. Ze kom wel door een lampenglas en ieder zijt is kras. Riyans Pommerans van Nieuwe Schans, oh wat een blank van een meid is dat! Riyans Pommerans van Nieuwe Schans, wat een blank van een meid is dat! Me Jans had in haar knokig lijf, meer rust dan enig ander wijf. Ze was een stok, maar lang niet stijf, ze had wel zin voor vijf. Ach gutte gut, was ik maar vol en niet zo'n lange dunne tol. Geen man gaat met mij aan de rol, ook ik wil wel eens lol. Jans Pommerans van Nieuwe hmm, zo. oh wat een plan van hem eind was dat. Jans Pommerans van Nieuwe Schans. wat een plan van hem eind was dat. Doe kwam er een rare kermisklant, die tastte naar daar met zijn hand niet daar, dus ter achterkant en zij werd overmand. Zo, dat was toen mooi voor elkaar. Ze dacht vooruit, nou groeien maar. Ze kreeg zo warm een paar. en lonkend liep ze daar. Jans Bommerans van Nieuweschans, die was sindsdien heel wat mans. Jans Pomerans van Nieuweschans, had alsmaar maar reuze shot. Ze bracht het ganse dorp van streek, de dominee vergat zijn preek. De vissen sprongen uit de week als Jans maar naar ze keek. Ze liep te pronken als een pauw, ze lag geen nacht meer in de kou. Ze kreeg wie ze maar hebben wou, maar ja, het eind kwam gauw. Ze kreeg een tweeling, dat was dat, maar toen ze die gekregen had, was Jans weer mager als een lat en zo'n de hele stad. Jans Pommerans van Nieuwe Schans. Oh, wat een blank van een meid is dat. Jans Pommerans van Nieuwe Schans. Wat een blank wat een plan, alle plan, wat een plank, wat een, plank, wat een van een meid is dat. Ina van Vaas, uh, beschaafd, vriendelijk, intelligent en humoristisch. Dat zijn uh, etiketten die je op haar kan plakken. 19... 1969, toen werd dit opgenomen met het orkest van Ruud Bos, Jans Pomerans. En de compositie werd gemaakt door Jacques van Tol, dit Jans Pomerans. Ine van Vaarse, je hoort haar straks nog met een liedje waarin je haar samen hoort met Henk Elsing. Als er een prijs zou zijn in Nederland voor uh, de beste vrouwelijke bijrol, dan zou die wel. Terecht zijn gekomen bij Ina van Vaas. Veel bijrollen heeft ze gedaan. Nooit echt een hoofdrol, maar in die bijrollen schitterde ze wel. Ook bij Wim Zonneveld. 650 keer stond ze met Wim Zonneveld op de bühne. En beroemd is het 1969, deze sketch. De Zo, dankjewel. Wim, ik begrijp iets niet. Begrijp je iets niet? Dat nee. komt niet vaak voor, hè? Ja, Nou, moet je luisteren. Wat is toch kunstmatige inseminatie? Ik zal eens even mijn brilletje opzetten. Ja. Kunstmatige inseminatie, waarachter, daar staat het. Ja. Weet je niet wat het is? Nee. Zal ik je eens uitleggen? Graag. Kijk eens, kunstmatige inseminatie, dat is iets met runderen. Ja, dat is iets met runderen. Er komt geen stier meer aan te pas. Oh, wacht, nou zeg ik het fout. Er komt wel een stier aan te pas. Alleen ze zetten het, weet je wel, in de diepvries. En dan later. Ja, maar hier zit heel wat anders. Luister nou even, luister nou even. Later dan komt de veearts, die brengt het aan bij de koe. Nou, en dan is het uh, voor elkaar. Maar er staat hier niks van koeien. Ik denk eigenlijk dat ze doen om al het gedoe te vermijden. Begrijp je, dan hoeft zo'n stier niet helemaal meer naar de koe toe, joh. Nou, niet dat de stier het vervelend zal vinden, hoor. Om helemaal naar de, de koe te motten. Maar ja, misschien wil de koe het wel zo, hè? Of de bond van koeien. Want, want een stier en een koe, dat is een heel gedoe, hoor. Och, wij als stadsmensen, wij denken wel eens een stier en een koe. Dat is maar even hup, maar eh. Een stier en een koe is een heel. Gedoe. Ja? Maar er staat hier niks van koeien. Het gaat over mensen. Oh ja? Ja, bij mensen gaat het nu ook zo. Bij mensen ook? Ja. En waarom? Dat weet ik niet. Moet ik eens even verder lezen? Nou, zeker ook om het gedoe te vermijden dan. Dat hoeft dan ook niet meer. Ja, waarachtig, zei, Je hebt gelijk, hoor. In de Diepvries. Alsjeblieft, in de Diepvries. En dan komt zeker bij de mensen ook de veearts, hè? Nee, de huisdokter. Gewoon onze huisarts. Jan Versteeg. Zeg, wacht eens even. Oh, stil nou even. Wat heeft Jan Versteeg daarmee te maken? Ach, wat praktisch. Zie je gaat me toch niet vertellen dat wij daarvoor dan Jan Versteeg bij moeten halen, hè? Wat een geweldige oplossing! Maar ik wil Jan van er helemaal niet bij hebben. Nou ja, dit is het helemaal hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dan in de diepvries. Nou, je hebt dat al helemaal in kannen en kruiken hoor. In Amerika wordt het dagelijks toegepast. In Amerika. En waarom? Gunsten zijn toch vrouwen die een kind willen hebben? Is dat dus abnormaal? Tuurlijk is dat niet abnormaal. Het is toch een heel natuurlijke zaak als een vrouw een kind wil hebben? Tuurlijk. Ja, jullie mannen denken altijd alleen maar aan het gedoe. <tie> Nou, is dat dan zo abnormaal? Nee, maar het gaat toch uiteindelijk om een kind? Nou, ik vind het allemaal best, maar wil je me nou er nog even uitleggen waarom wij daar Jan Versteeg bij moeten halen? Kijk, Stel, je overkomt iets. Wat zeg je? Stel, je overkomt iets. Je draagt het mij te opgewekt voor. Stel, jij gaat de Arnhem, jij rijdt door de Middenberm, dan ben ik weduwe. Ja, ga door. Maar dan kan ik altijd nog een kindje krijgen, want dan komt Jan Versteeg. Ja. En het kindje dat ik dan krijg... Oh, en het kindje dat jij dan van Jan Versteeg krijgt, dat is niet van hem, maar van mij. Ja, natuurlijk. Dan oh, ja, ja, gaat het toch helemaal op? gaat ja. ja, ik vind het een mooie gedachte, hoor. Nou zeg, ik vind het voor jou ook zo'n rustige gedachte. <tie> Oh ja hoor, een reuze rustige gedachte. Met andere woorden, kan me nou <lacht> ik kan me nou rustig de plet te pletten rijden. Ik kan me nou rustig te pletten rijden, want ons kind staat toch veilig naast de koude kip. Gunst, het hoeft niet! Zies je er voor het nog mosto! altijd als ik iets liefs zeg, iets aardigs zeg, altijd ga je zo En Altijd maak je ruzie. Ruzie? Jij maakt ruzie. Oh. Jij begint te veronderstellen dat je weduwe zal worden. Nou, het zou toch kunnen gebeuren? Ja, natuurlijk zou dat kunnen gebeuren. Maar als in je jaar is opgekomen dat het ook zou kunnen gebeuren dat ik weduwe naar zou kunnen worden. Ja, natuurlijk zou dat kunnen. No, Wat nou en? Wat moet ik dan met Jan Versteeg? <lacht> zo, daar zit je dan hè, met je vooruitstrevend idee uit damesblaadjes. Of is het de VPRO-bode weer? we hebben niet eens een diepvries. Het hoeft niet in je eigen diepvries. Oh, gunst dat ook nog. Dus het mag ook bij de buren? Ja. En je garandeert me dan dat ze de etiketjes niet door elkaar halen? En wat gebeurt er dan als Jan Versteeg ziek wordt? Of als hij zich doodrijdt, net als ik door de middenbergen bij Aanleiding? Ja, dan komt ze vervanger. Ze vervanger, wie staat? Weet ik niet, een andere dokter. Ziet die vent eruit? Dat weet ik toch niet? Nee, maar ik wil graag weten wie dan naar mijn dood over de vloer komt. Misschien wel een hele knappe vent. Oh, dus dat is dan toch om te doen. Ah, als je ook nou wel jaloers wordt op de vervanger van Jan Versteeg. Hè? <tie> Het is een dokter. No, en? Toch geen man meer. Oh, nee. <lacht> maar ja, ik bedoel, hij komt gewoon om mij een behandeling te geven. Ja, nou, staat. Een behandeling te geven die keel komt je een kind geven. Hé, hey, wat moeten we dan doen? Wat, moet je dan? wat moeten we dan doen? Ik wil een kind. Nou, dat vind ik allemaal best, maar dat kan toch ook gewoon. Hoezo gewoon? Nou, gewoon, weet je nog wel. Oh, gewoon! Nou ja! Had het maar even gezegd. Ah. Wat is er met mijn dochter? Ik ben nog jong, mevrouw, maar ik heb een goede baan. Nou, en? Ik wou met uw dochter. Ja, wat wilt u met mijn dochter? Ik zou met uw dochter voor het altaar willen staan. Het is niet waar. U met mijn dochter. Ik ben doodziek van uw dochter. Een huwelijk, meneer. U meent het positief. Als zij zich nestelt aan mijn borst, mevrouw, dan krijg ik toch zo'n dorst. Echt waar? Mevrouw, ik heb haar boven alles lief. Van Viedom valt de aldernaar, van valt val er Straks is de lente in het land. Gaat u uzelf maar na, van vrienden valt de alderna, van valt er Straks is de Lente in het land. Ja, ja, meneer, mijn dochter. Ja, wat is er met uw dochter? Ze is nog zo jong, meneer, ze is pas 18 jaar. Nou, en, en ze is mijn dochter, Heus mevrouw, ze blijft uw dochter. Ik heb geen man, meneer. Ik leef alleen voor haar. Ik ook, mevrouw. Ik heb maar één dochter. Oh, moeder, wat een dochter. Ze zeggen allemaal, mijn dochter lijkt op mij. Oh ja, mevrouw, dat is juist zo fijn. U zou haar zuster kunnen zijn. Echt waar. Dan denk ik er het mini-rokje bij. wie valderaldera, wafira, valderaldera. Straks is de lente in het land. Gaat u uzelf maar na. Wafira, valderaldera, wafira, valdera. Straks is talenten in het land Oh ja mevrouw je dochter Praat nou niet over mijn dochter <lacht> Wil je een sherry? Graag mevrouw Doe zeg nou puk Ja puk, maar nou je dochter Nee, geen woord over mijn dochter Hoe vind je mee? Ja, ik geef toe je bent een stuk <lacht> Rijper dan zij, maar toch je dochter Oh no. Dat wicht gelooft nog heilig in de rode kool. <laughs> en lieve schat, ik weet bepaald waar Abraham de mosterd haalt. Hou op met vreubelen. Hier is de hoge school. kusje hier, <tieden> een kusje daar. Een kusje hier, een kusje daar. Ja. Een kusje komt Een kusje Een kus komt Een kusje daar. Een kusje van Een Een kusje Een Een opname uit de VARA-archieven eind jaren 60, begin jaren 70... had Henk Elsink op de VARA-radio een programma onder de titel Vree Entree vanuit de Kopermolen in Amsterdam. En elke week ontving hij een cabaret, artiest of een klein kunstartiest. en een van die artiesten die hij één keer mocht ontvangen. Dat was Hine van Vaassen. Jelle de Vries die schreef deze compositie Mevrouw, uw dochter... En daarvoor hoorde je uit 1969 de sketch op tekst van Annie M. Gischmied... kunstmatige inseminatie, de stemmen van Iene Vervaazen en Wim Zonneveld. Iene Vervaasen afgelopen zaterdagochtend overleden. En morgen dan zal de begrafenis plaatsvinden op Zorgvliet in Amsterdam. En dan was er ook nog Johnny Hoes, die afgelopen weekend overleed. Johnny Hoes, bekend als de keizer van de smartlab, begon in 1963 een eigen grammofoonplatenmaatschappij in het Limburgse Weert. Min of meer uit onvrede begon hij die maatschappij, want tot die tijd was hij uh, verbonden bij Platenmaatschappij Philips. En hij schreef diverse teksten en arrangementen voor uh, artiesten als Ria Valk en Anneke Greuno, maar. Deze mensen hadden niet zo'n zin om die teksten van Johnny Hoes op te nemen. En mede daar had uh, Hoes zoiets van... Nou, dan begin ik voor mezelf. En de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Hij begon uh, een succesvolle platenmaatschappij met alles erop en eran. Een opnamestudio, een muziekuitgeverij, een perserij, et cetera, et cetera. De, de platenmaatschappij bestaat nog steeds met alles erop en eran. En vanmiddag... Zal in Weert bij Telsa een condolenceplechtigheid plaatsvinden? Johnny Hoest is dus bekend als uh, de keizer van de smartlap, maar hij heeft ook zijn verdiensten gehad op het gebied van de Nederlandstalige popmuziek. Begin de jaren tachtig was er uh, wat malaise in de platenwereld. Het ging allemaal niet zo goed, maar er was één uitkomst: de opkomst van de Nederlandstalige popbenst. Hij contracteerde normaal, onder andere, maar ook bands als Doemaar, Toontje Lager, De Dijk en Frank Boeien. Dat, maar gekomt, hoor. dat is dan van Ernst Jans bij Duma, van de allereerste LP van Duma, waar Hanni uh, Vrienden nog niet bij zat. Die LP die vervolgens uitkwam met Hannie Vrienden erbij, daar heeft uh, de firma Telstar nog ruime tijd mee gewacht om dat uit te brengen. Vrienden die wilden namelijk uh, iets meer kwaliteit bij Doe Maar uh, inbrengen. En uh, Doe Maar stond op dat moment ook nog uh, garant voor het maken van feestnummers. En uh, vrienden had zoiets van nou dat moet eruit en dan wil ik wel meedoen met de band. Nou vervolgens werd er een uh, LP opgenomen bij Telstar, de platenmaatschappij van Johnny Hoes. Maar Hoes vond... Uh, Zat niet echt te wachten op uh, die kwaliteitsverbetering. En zodoende werd de release uh, nogal een tijdje uitgesteld. Maar toen. Skunk Die LP uiteindelijk uitkwam. Toen was het dek van de dam. Het begon met 32 jaar, sinds één dag of twee. En uh, nou ja, we weten hoe onderhand hoe populair Duma is geworden. En hoe vaak je nog steeds de oude successen van Duma voorbij hoort komen. Niet alleen hier op Radio 1, maar ook op de andere Nederlandse radiozenders. Een andere band die nogal wat gewisseld heeft van platenmaatschappijen. Op dit moment zijn ze al onder contract bij uh, Universal. Voorheen Phonogram daarvoor... Ze begonnen eigenlijk bij Dureco en ze hebben in die tussentijd ook nog even bij Telstar gezeten. Bij Johnny Hoes, dus. De hits bleven uit, in ieder geval op dat moment. Toch is dit een heel aanstekelijk nummer, Elke keer de Dijk. Elke keer, elke keer als ik aan haar denk: gaan hoe ze lacht en hoe ze praat en hoe ze weet? 不当 de nacht klinkt anders met volkoeners. Het is hier zo gezellig, zo fijn. En iedereen vraagt zich af waar de rest zou zijn. Zijn ze wel uitgenodigd? ik wil nooit meer naar een verjaardagsfeest Omdat ze vervelend zijn, vervelend zijn. Ik ben er minstens na duizend geweest. Ik wil nooit meer, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Naar een verjaardagsfeest. Stilletjes, stelletjes voor de openheid. Romantisch, dit is goud goudwaard. Het lijkt wel een rustcuré, minuut duurt een uur al. starend, starend, starend in dat vuur en je schrik pakken. Plotseling ontdek je dat er iemand van is met jouw vriendin. Je hoort ze boven lachen, door het bed ingezakt. Ik moet naar buiten, ik ben het hier zat. Oh, ik wil nooit meer naar een vrees, omdat ze vervelend zijn, vervelend zijn. Ik ben er minstens naar duizend geweest. Ik wil nooit meer, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Naar een verjaardagsfeest. Uh, zeg me dat het leuk is. Zeg me dat ik plezier heb. Oh. Zo zal vervelend zijn, vervelend zijn. Nooit meer, ik ben er al duizend keer geweest. Ik wil het nooit meer, ik ga het nooit meer naar de verjaardagsfeest. Naar de verjaardagsfeest. Verjaardagsfeest. Het was de eerste single van Frank Boeijen, van de Frank Boeijen Groep moet ik eigenlijk zeggen. Gemaakt in 1981 en het kwam destijds uit bij het uh, Telstar label. Een label dat was opgericht door uh, Johnny Hoes. Een jaar later toontje lager. Van hun hoorde je in gedachten een van de albumtracks van uh, erop of eronder toontje lager. En daarvoor dus de dijk elke keer... En ook die andere plaat die wij draaiden van Doe als de morgen komt. Vier producties afkomstig uit de platenfabriek van Johnny Hoes. Johnny Hoes, die afgelopen zaterdag overleed. Vanmiddag is er een weer de Condoleuance bijeenkomst. En morgen zal die in besloten kring begraven worden. En dan Amy Winehouse. Nou, daar is al over zoveel over gezegd, geschreven. Ik laat het nog maar eens een keer horen. Uit 2003. Wish say it my heart. The beginning Like two ships passing in the night, in the night, in the night. In the night. Want the same? Je hoorde Amy Winehouse met de compositie In Bed... wat verscheen op haar allereerste LP, Frank. Vervolgens een gezelschap dat ze de Jolly Boys noemt... maar die bestaan er zo lang, al sinds de jaren 50... dat je ze nou eens met Jolly Boys kunt noemen. Jolly heren zijn het eigenlijk, maar ze noemen zich nog steeds de Jolly Boys. Men ze coverde vorig jaar Rehab van Amy Winehouse... Dan tenslotte nog het overlijden te vermelden van Michel Koka-Janis, Filmregisseur. In 1964 regisseerde hij Zorba de Griek. De muziek daaruit nog tot je Ewald de Jong houdt met het laatste nieuws. Zorba's dans uit Zorba de Griek. Geregisseerd door Michel Koka-Janis.